Hallo Jantje, over. Ja, hier ben ik weer. Was het uh, gesprekje aardig, was het naar je zin, over. Dat is allemaal kids hoor, hier goed ontvangen, leuk gesprekje en zo. Het ging ontzettend hard, vond ik, vond jij niet, over? Ja, het ging heel snel, er zat uh, enorme vaart in. Huh? Ik geloof, als wij dus, kijk, ik, ik begin altijd vaak uh, met een grote... Uh, ik geloof, als wij, laten we zeggen, uh, het hoeft geen half uur, maar als het een kwartier was, huh, dat we dan uh, veel flitsender heen en weer zouden gaan. He, dat je dan veel meer echt tot een gesprek komt. Over. Nou, ik dacht eigenlijk dat, uh, dat we dat nu ook wel bereiken. Die, dat eerste stuk van jou dat duurt meestal een minuut of vijf. En daarna flitsen toch nog vijf minuutjes heen en weer, hoor. Ik, uh, ik dacht dat die tien minuten wel goed waren. Over. Oh, uh, God, ik dacht dat het nog iets langer kon. Maar goed, dat kan hoor. Dat weet je, Voor mij uh, praat ik gewoon in de dingen en dan zie ik jou voor me. Voor jullie is het natuurlijk een uitzending. <tacht> dat is weer iets heel anders. Uh, jongens, ik, ik, ik geloof... Nou, nee, toch niet. Ik dacht dat ik. Dan zwemt hij de hele ochtend al een, een zeehonden voor. En ik dacht even dat ik een jong zag. Maar schrik maar niet. Hè? Stel de mensen van de Suim maar gerust. Hè? Dat ze vanavond rustig naar de bioscoop kunnen gaan. Over. Zeker, hoor. Ja, Erg ja, goed. Dus ja. geen zeehonden meer vangen, hoor, Jan. Geen zeehonden meer vangen. Weet je wat nou de grootste ellende was? Dat ik. Uh... Ik had zo graag met die helikopteren meegewild, maar dat kon allemaal niet. Hè? Omdat het te snel ging en dan moet je naar Leeuwarden toe. Want dat was mijn grootste hoop, dat jij een zeehond zou vangen. En dat heb je dan gebeurd, of gevonden althans. En ik ben toch niet mee geweest, maar we doen het misschien nog wel eens op een andere keer. Zeg, heb je nog mededelingen huishoudelijk over? Nee, nou ja, je zegt geen zeehond, maar als een jong zeehondje zit, dat lag op het strand. Uh, ik wil nog, mag nog een paar dingen even vragen. Hij is drie weken oud, was hij door zijn moeder verstoten? Konden ze dat uh, waarnemen over... Nou, de, uit, de, uit de berichtgeving bleek van G. Dat, uh, dat inderdaad door de oefeningen van de luchtmacht. inderdaad wat, wat, uh, wat het meeste voorkomt. die moeders op schrik raken, in paniek raken. en het jong verliezen. en dat bleek, geloof ik, ook bij deze de reden geweest te zijn. Maar of het nou precies onderzocht is aan het beestje. dat, uh, dat weten we hier niet. Over. Ja, dat is de, de, dat is de ellende hier, jongen. Het hele gebied wordt vergeefd door de luchtmacht. Ik wil het niet zo. Uh... Ik wil er niet al te erg op inhakken, want die jongens, die uh, nou ja, die worden er ook op uitgestuurd. Het zit allemaal hoger. Dat is het. Het zit bij zulke enorme fluim als, als die minister Bakker enzovoort. Ik weet niet of je dat een week geleden gezien hebt. Hè? Dat hij, dat of nee, veertien dagen geleden, dat hij lul weer voor de televisie was. Hè? Met zijn praatjes erover. Dat was dus een oude opname. En als je weet wat nu allemaal biologen constateren... en daar toen al voor gewaarschuwd hebben... He, dat, is, uh, dat is gewoon afschuwelijk. Dat is misdadig. Over. Ja, er wordt hier net een telefoontje, een telefoontje gemaakt. En uh, moet even een ogenblikje, want Jan, dan roep ik je weer op. Hè? Ogenblikje even. Ja, of, je weet dat Axo, hè, dat schip met die dingen. Of je daar ja. iets over wil reageren, over die vervuiling van de zee. Is dat zee, daar wel? Nee, ik ben Noorwegen, maar dat gaat over die vervuiling van de zee. Zeg ik nu een op voorstellen? Ja. Ja. Zij, Jan, uh, we hebben hier een. Nou, ik kan je heel goed verstaan, Jacobs. Over. Hartelijk bedankt. Uh, Jan, ik uh, wil even iets aan je voorleggen. Uh, je hebt misschien uh, op jouw uh, eiland uh, toch wel gehoord. dat uh, uh, het, uh, het vuilschip. ...van de AXO, de Stella Maris... ...die op weg was naar de Noorse Wateren... ...om vuil te lozen... ...dat hij inmiddels onder de druk van de publieke opinie... ...weer op weg is met zijn rotzooi naar Rotterdam. Daar zijn we allemaal erg blij over... ...maar uh, de kranten melden de afgelopen dagen... ...naar aanleiding van deze zaak... ...dat er uh, absoluut geen controle is op afvallozing in zee. Dat wil dus zeggen dat nu aan het licht is gekomen... ...dat iedereen met zijn veiligheid gewoon het, uh, het vrije water op kan zoeken... ...en daar zijn, uh, zijn smeerlapperij kan dumpen. Zou jij daar een uh, reactie op willen geven? Ja, dat is natuurlijk... Uh, ...hoor eens, het, uh, ze hebben hier wel geen heel schip leeg gegooid... ...maar hier... ...drijft ook de rotzooi rond en je ziet de, de beesten, de vogels, de flora en, en fauna beschadigd worden. En je ziet ook dat de publieke opinie wel wat kan doen, natuurlijk. De mensen moeten in het geweer komen en wat in de eerste plaats moet, dat is natuurlijk controle. Dat die, dat dat, nou ik vind het tuig hoor, die zo de, de, de, de, de, de schepping verpesten... He, dat het tuig maar door kan gaan. Er worden enorme superwinsten gemaakt. Ze zeggen wel, ja maar de arbeiders als die het beter willen hebben moeten dit of dat. Terwijl de arbeiders meer uitgebuit worden. Er wordt meer winst gemaakt over de ruggen van de arbeiders dan in de dertiger jaren. En, de, en, de, en ze verdommen het he, om een bepaald deel van wat ze aan de aandeelhouders uitbetalen. Om dat uit te geven aan, uh, aan dat probleem van die vuillozing. Over. Dankjewel Jan, maar zou jij mij nog eens uit willen leggen wat naar jouw oordeel de publieke opinie zou kunnen doen? Hoe zouden we in beweging moeten komen? Wat zou er volgens jou moeten gebeuren op dit, uh, op dit moment? Over? Ja, de ellende is Jacobs dat de mensen komen pas in beweging meestal als het te laat is. Iedereen die hoopt het gaat met deur wel voorbij. Huh? Dat is met oorlog Dat is met napalm Ze denken maar als je niet Als je, laten we zeggen, als je niet voor Vietnam op de straat komt dan, uh, dan krijg je het op je kop Dat kan niet anders huh? En ik bedoel uh, ...laten we zeggen... ...iedereen heeft kinderen... ...iedereen, je leeft toch niet, je denkt toch niet... ...maar het zal met tijd wel uitduren... ...die tijd die duurt tot in de eeuwigheid... Huh? ...en de schepping dat is iets... ...nou ja goed, het, het, het kleinste kwikstaartje... ...wat hier voor me loopt is een wonder... ...dan er er moeten mensen gewoon met zijn grove poot... ...afblijven... Huh? Er, moet die, er moet geld uh, voor op tafel komen... ...om dat te voorkomen... Er moet gewoon een soort... ...een soort volksmilitie anders komen... ...die dat bij de bedrijven controleert... Uh, zoiets. Over. Nou, Jan, uh, hartelijk bedankt voor je reactie. Ik uh, zal het straks uh, uitzenden. Dankjewel. En over. Oké, okay, jongens, dat is Jan. Hans, goed hè? Ja. Hé, uh, Jan? Ja, okay. Kon je dit laatste ik horen? Het over. Graag hebben, dus, nou, de lijn is er nog. Ja. We gaan direct iets regelen. Blijf maar even hangen. Hè? Ja, oké. Okay. Hallo, Jan. Ben je er nog? Over. Ben ik weer, hoor. Ik, weet, ik wist niet of ik nog iets terug moest zeggen. Ik dacht het niet, hè? Over. Nee, dat is, uh, is een goed verhaaltje zo. Mooi. Zeg, moeten wij nog wat afspreken? Call vanavond om zes uur. Is dat uh, de bedoeling? Of negen uur? Wat wil je? Over. Uh, ja, misschien weer... Uh, weer uh, even kijken. 9... Ja, laten we toch maar negen uur nu doen. Huh? Even kijken. Hoe laat is nu? Uh, ja, negen uur maar. Over. Oké, okay, om negen uur komen we erin. We laten hier geloof ik verder met rust. Als je nog een opmerking hebt, dan kun je die geven. En dan sluiten we af. Over. Ik zeg dat om 9 uur, want dan kan ik eventueel nog fotograferen en nee, nee. andere dingen doen zo. enzovoort. Ja, Wil jij vragen me. of <coughs> een van de fotografen, maar die zullen ze wel bij zich hebben, zo'n zo paar van die diafilmpjes voor me meeneemt, twee of zo, maar ik denk dat ze wel bij zich hebben, want diezelfde diafilmpjes die gebruik ze allemaal, die zag ik hier dus liggen op het eiland en zo, de ervan over. Ja, het is, uh, we kunnen het proberen, maar er gaan waarschijnlijk haast geen fotografen mee. En als ze uh, meekomen, dan, uh, dan zullen we dan ons best doen. Over. Goed zo. Ik heb verder niets meer te zeggen. Over. Goed, hier vanuit de Bredenburg dan uh, prettige middag nog. Tot vanavond vijf voor negen. Dan horen we jou. Zendertje afzetten alsjeblieft en een prettige middag. Over en sluiten.